Twee uur. Dit is Radio 1, het Thijs van de Brink. Goedemiddag, in ditste dag hopen we zo meteen antwoord te krijgen... op de vraag of je binnenkort makkelijker een lening voor je nieuwe huis kunt krijgen. En Wilfred Gené heeft een boek geschreven, samen met zijn vrouw Lily... over hoe je kinderen gezonder kunt laten eten. Nu eerst het, het NOS Journaal met Renate Evers. De FIOD heeft twee directeuren van een vis- en mosselgroothandel uit Ierseken gearresteerd voor jarenlange fraude. De twee mannen maakten duizenden valse facturen. Ze verwerkten die in hun boekhouding, maar de vis- en mosselen verdwenen op de zwarte markt in België en werden verkocht aan restaurants en marktkooplui. De administratie van de directeuren is in beslag genomen. Hoeveel zwart geld is weggesluist wil de FIOD niet zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De dienst kwam de mannen op het spoor na klachten over concurrentievervalsing. In Frankrijk is tijdens protesten van boeren... een brandweerman om het leven gekomen. De boeren blokkeren met hun tractors de snelwegen rondom Parijs. Daarbij botste de auto van de brandweerman tegen een vrachtwagen. Bij een tweede ongeluk raakten zes mensen gewond. De minister van Transport eist een onmiddellijke opheffing... van de wegblokkade, maar de boeren houden voet bij stuk. Ze protesteren al weken tegen nieuwe belastingen... en strengere milieueisen.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 Antibioticum meer eh, kunnen vaststellen. En, eh, de mensen die het betreft zijn gelukkig niet ziek op dit moment van de bacterie. Maar eh, de behandelingsmogelijkheden zijn zeer, zeer beperkt. En ja, daar maken we ons natuurlijk wel zorgen om als dit zich verder zou gaan verspreiden. Vier patiënten zijn besmet. De bacterie is afkomstig van iemand die in Griekenland is geweest. In Utrecht is bij een uithuiszetting van een man radioactief materiaal gevonden. De bejaarde verzamelaar woonde al 50 jaar in het huis... en had in die tijd veel oude spullen verzameld. De woningstichting wilde de man vanochtend uit huis zetten... omdat de spullen brandgevaarlijk zijn. Een goede vriend van de verzamelaar rook onraad... en waarschuwde de woningstichting. Als jullie het gaan ondeskundig gaan vervoeren en het gaat kapot... Riskeren jullie een ra raakje besmetting. Aangezien voorkomen beter dan genees is, heb ik vanmorgen een noodrem getrokken. Dit kan niet zo afgevoerd worden. Het huis is verzegeld en de apparatuur wordt later weggehaald. Het weer in het zuidoosten wat motregen. In de rest van het land droog en in het noorden flink wat zon. Het is 4 tot 7 graden. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen droog en af en toe zon. Het wordt dan 3 graden in Limburg en 9 op de Wadden.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom. Vanmorgen was het een komen en gaan van bankiers in Den Haag... want de Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om geld te lenen. Oudbankier Peter Verhaar heeft de hoorzitting gezien... en vertelt zometeen of het binnenkort makkelijker wordt... om een lening voor je nieuwe huis te krijgen. En even verderop in Den Haag debatteren andere Kamerleden... over het kinderpardon, want staatssecretaris Steven... zou dat ruimhartig uitvoeren. Maar een flinke groep van 300 kinderen valt alsnog buiten de boot. Een van die kinderen is Dennis en Christa van Wijnbergen... neemt het voor hem op. Goedemiddag, hartelijk welkom. Waar zou Dennis naartoe moeten en welk land? Uh, ergens in Oost-Afrika. Ze, ze wilden hem terug hebben naar Burundi, maar Burundi wil hem niet hebben. Want hij komt uit Burundi? Nee, hij is in Zwolle geboren. Zijn ouders komen uit Burundi? Zijn moeder uh, is uit, uh, uit Oost-Afrika hierheen gekomen. En ze hebben geprobeerd haar terug te sturen als Zij is uitgeprocedeerd uh, naar Burundi, maar zoals ik heb gezegd... is niet gelukt. Burundi wil, uh, niet hebben, wil Dennis ook niet hebben. Nee, en spreekt hij Burundee, Burundees? Nee, hij spreekt Nederlands. Oké. Okay. Verder aan tafel uh, Lili en Wilfred Genee. jullie hebben een boek geschreven over de voeding. Hartelijk welkom. Is dat een zware bevalling voor een huwelijk, samen een boek schrijven? Ja, vind ik wel. <laughs> dat vind ik ook. Ja, absoluut. Maar jullie zijn ook samen. Het is ook echt samen. een bevalling, zo'n derde kindje. Ja, nee, ja. dat gaat nog steeds hartstikke goed, Thijs. Maar ik moet ja. er wel erbij zeggen dat uh, het, het kan wel een wissel trekken op je relatie. Ja. Oké, okay, nou we horen er soms heel graag alles over. Ook aan tafel uh, bioloog Nienke Beintema die ons straks alles vertelt over de koolmees. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD of ga naar onze website ditisterdag.nu. Peter Braar, vanmorgen was er een uh, ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer bankiers Hoogleraren en politici troffen elkaar. Het is allemaal een voorbode voor maatregelen die de politiek wil gaan nemen in de bankensector. En het gerucht gaat dat bankiers hun excuus hebben aangeboden. voor alles wat er is misgegaan de afgelopen jaren. Ja, je zou het bijna niet geloven, hè? Nee. Maar het is gebeurd. Nou. Maar er zaten dan ook echt vijf totaal nieuwe gezichten aan tafel. Uh, bijna alle grote bestuursvoorzitters zijn vervangen. En inderdaad, uh, de heer Minderhout van, uh, van Rabo. maar ook Van Olven van SNS. Die, uh, en Hamers van ING, die begonnen echt het betoog eerst met een excuus aan te bieden. En, dat en, toch de... De en toch de politiek en indirect ons als belastingbetaler te bedanken dat wij zo aardig zijn geweest om hen toch uh, te rennen. En jij staat te kijken en je bent toch een beetje te groeien ervan, denk ik. Nou is ja, ik vind dat... Het geeft aan dat er toch echt wat iets veranderd is... in de afgelopen vijf jaar. Ja, nee, Er zijn ook nieuwe mensen die makkelijk excuus kunnen aanbieden... voor de fouten het, van de ik, mensen voorheen. Ik he? weet het. We kunnen, je kan cynisch zijn over alles. Doe als de bankiers geen excuses aanbieden... dan zeggen we allemaal, ja, ze moeten toch excuses aanbieden. Op het moment dat ze het doen, kun je natuurlijk weer roepen... ja, dat is makkelijk gezegd. Okay. Maar er is, uh, ik vond het toch wel belangrijk dat ze ermee begonnen... Het zijn vijf nieuwe toplieden en ze proberen echt een, met een schone lijn te beginnen. En ze deden het dan kennelijk ook op een geloofwaardige manier? Um, oh, ik, nu val je even stil. Nou ja, <laughs> ja. kijk, dat is, ik vond dat ze het op een geloofwaardige manier deden. Maar laten we, laten we voorop zeggen, het ging, het ging niet om excuses aanbieden. Het ging om dat zij, uh, dat zij de Kamerleden proberen te overtuigen... Uh, wat de toekomst van de bankwezen is, hoe zij tegen, tegen de toekomst aankeken. En het, het belangrijkste thema is natuurlijk van... Ja, gaan klanten hun klanten meer centraal stellen? Hè? Nou, het is klant... al aan de aanleiding van het rapport van de commissie Wijfels, die zei van banken exact, moeten weer gewoon exact, banken worden. Exact, Dijzerbloem heeft de commissie Wijfels verzocht... om een visie over het bankwezen op tafel te leggen. Dat de rapport is verschenen. Dijzerbloem heeft daar weer een reactie op geschreven. En daar gaat de komende in december over gedebatteerd worden. En Kamerleden willen zich graag vooraf, in, uh, vooraf informeren... Belangrijkste onderwerp nogmaals, gaan klanten hun, eh, banken hun klanten centraal stellen... en twee, hebben banken voldoende eigen vermogen... zodat ze als er weer problemen komen... dat ze weer niet een, bij de belastingbetaler moeten aankloppen voor steun. Nee, dat waren de twee gewoon, belangrijkste thema's. We kunnen gewoon zeggen, de banken hebben de klanten... de afgelopen jaren gewoon niet centraal gesteld. Dat is een harde conclusie, maar die wordt inmiddels door iedereen gedeeld? Nou ja, wat je kan zien is dat de meeste banken... Dat, ja, je, laten we die conclusie kun je gewoon zeggen. De, de, de klant is uiteindelijk een beetje op de achtergrond geraakt. Uh, er is een grote anonimiteit gekomen tussen, tussen de bank en de klant. Uh, daar, zit, daar zit internet natuurlijk tussen. Maar ook de producten die... Die de banken verkocht hebben. Dat waren vaak niet meer producten aan een individuele klant. Maar aan een groep van klanten. Waardoor ja, dan raak je het contact kwijt. En uh, ja, dat zie je. En zij het, zien het als hun opdracht om dat ja, contact uh, ja, opnieuw te, uh, te leggen. Ja, want je kan zelf zien dat de Rabobank. Die toch altijd ja, pal stond. voor uh, Dat ze dicht bij de klant stonden. En wat zij noemden het kerktorenprincipe hanteerde. Van ja, je moet je klanten vanaf de kerktoren kunnen zien. En verder weg doen we niet. Ja, die zijn dat ook kwijtgeraakt. Ja. En, maar ja, het gaat erom, gaan we het terugverdienen? En hebben ze verteld hoe ze dat willen doen? Nou, eigenlijk is het daar niet zozeer over gegaan. Dat is, dat, ik denk dat daar toch weer een vervolgstap wordt. Het ging met name over hoeveel eigen vermogen moeten banken nu aanhouden. Want de politici zijn, hebben gewoon maar één angst. Als er weer een probleem komt in de kredietverlening met banken, of het nou vanuit de Verenigde Staten komt of vanuit Europa, we moeten ervoor zorgen dat de belastingbetaler nooit meer die rekening. Zoals dat de afgelopen en, jaren wel is gebeurd. We wij, wij, wij hebben alle banken gered. Uh, dus uh, ja, dat is niet anders. Dus hoe gaan, we het het de keer. hoe gaan we dit voorkomen? En daar ging eigenlijk de discussie over. En het was wel duidelijk dat de, dat de bankiers toch uh, bang zijn dat wij te hoge eisen gaan, uh, aan ze gaan opleggen. Dat we gaan, gaan vragen om te veel eigen vermogen uh, aan dus te trekken. Dus dat de bank gewoon ja. meer in kas ja. houdt. Ja, dan dat, dan laten we niet voor het geval dat er iets gebeurt, Precies, dat laten dan we niet zelf kunnen ja, bijspelen. Want in het verleden hebben we eigenlijk al de 30 dertig keer... Een, een, een, een euro eigen vermogen uitgeleend. Nou, dat is extreem risicogevoelig. Wacht even, elke euro die ze hebben... Maar lenen de 30, ze dertig de keer tegelijkertijd uit. De, tegelijkertijd uit. Nou ja, dan hoeft er maar iets mis te gaan. En dan heb je gewoon geen buffers meer. Nou, iedereen weet dat die buffers omhoog moeten. Dus het eigen vermogen moet omhoog. De discussie is van, hoe gaan we dat doen? En hoeveel gaan we dat doen? En bankiers zijn erg bang, en dat kwam eigenlijk echt uit die discussie... als je de eisen te hoog stelt, ja. dan zeggen bankiers... ja, dan hebben we nog maar één keuze... want wij krijgen dat geld niet van aandeelhouders. Niemand wil investeren op dit moment in banken. Ja. Ja, dan zullen we onze balans moeten verkleinen... En balans verkleinen betekent echt maar één ding. Dat is minder hypotheken, dat is minder lening aan het MKB... dat is minder lening aan groot bedrijf. Dus minder dat, smeermiddel voor de economie. Minder smeermiddel, dat gaat onze economie weer niet vooruit even voor mijn beeld. Het is nu zo, geloof ik, dat de banken een, een geldvoorraad van 3% moeten hebben. 3% en we, we willen het naar, naar 4% brengen. Dat heeft Dijsselbloem gezegd. In Europa is 3% ook voldoende. Dijsselbloem wil naar 4%. Maar de meeste hoogleraren die na de bankiers aan het woord komen... denken aan 5 tot 10 procent. Zou Veel meer? Veel meer. En hoogleraren hebben geen belang, zou je zeggen. Dus die geven onafhankelijk neutraal die, advies. Nou ja, die, die, geven, die, hebben geen, die hebben er minder belang bij. Dus de, de wetenschap wil eigenlijk hogere buffers... maar de bankiers zelf, en nogmaals, daar moeten we het natuurlijk van hebben... want die geven ons de hypotheek, die geven MKB een lening... die zeggen, pas op met dat je, die, dat je de eisen niet te hoog opschuwt. Want op het moment dat je zou zeggen, doe 10 procent... Dat is goed, maar dan gaan we geen hypotheek meer uitlenen. Nou ja, het is, als ze zeggen 10%, dan moet die bank proberen... dat eigen vermogen te gaan lenen. Dan moeten ze geld... beleggers moeten bereid zijn erin te investeren. Beleggers zeggen van, wij zien helemaal niks in banken op dit moment... want er is geen groei, uh, er zitten misschien nog verborgen lijken in de kas... want die stresstesten gaan pas volgend jaar plaatsvinden. Dus beleggers zeggen van, no, nee, nee, wij investeren nee, niet. niet. Nee. Dus heeft de bank maar één keuze. Dat is of winst maken en de winst niet uit te keren aan de aandeelhouders... of Minder krediet verstrekken? Nou, dat dilemma, daar ging het vanmorgen over. Ja. Nienke, heb jij vertrouwen in je bank? Uh, ik denk dat ik er te weinig van weet om er echt iets van te kunnen zeggen. Maar je hebt wel ik een er bank, zo... toch? Ja, zeker. Ja. Zolang ik er zo weinig van uh, weet, leun ik rustig achterover. Nou, ik, wil nogal, <laughs> ja, ik zal toch nog een keer willen benadrukken dat... Uh, zelfs, we hebben nu een Rabo gehad, die toch in de problemen is gekomen... de, de, de, de, de betrouwbaarheid van Rabo als financiële instelling... De geldige kant is niet in de problemen. Hmm. Ze moeten 750 miljoen boete betalen. Maar ja, ze, maar gaan... ze hebben zoveel mee verdiend. De dus hebben dit jaar 1,5 miljard verdiend aan de verkoop van Robeco. En dus ze kunnen ja, maar maar je, als je het, het uitrekent, ook 3 tot 5 miljoen euro per dag verdient... met die manier uh, van het vasthouden van die rente. Dus ze hebben zoveel geld er ook mee verdiend. Nou, ja, ja. Dus dan is 750 nou. miljoen niet eens veel. De banken, de banken zij hebben 5 miljard verdiend in jaar bij ja. elkaar. Dus en ik ook met die hele vasthouden van die rente, die Liborgate. Nou, oh, wacht even, de Liborrent. Ja, maar ja. dat. Aan de liborrent zit altijd twee kanten, hè? Als, de, als die handelaren met hun zwendel, hè? De, mm. dat, dat, dat was het wel. De rente verhogen, dan hebben mensen die een hypotheek hebben, die hebben een probleem want die hebben dan te veel betaald. Maar mensen die het sparen, die hebben dus een hogere rente gekregen. Dus aan die Libor rente zit altijd twee kanten. Oh, dat is helemaal niet zo fout geweest eigenlijk. Het is het, het, De klant is heeft het, het, er niet onder geleden, toch? Nou, het is heel lastig om vast te stellen wie. Precies geledenheid, want, oh. want als ze die rente omlaag hebben gedaan... dan hebben de hypotheeknemers de hebben een voordeel. schat had gewoon en kunnen die... blijven zitten eigenlijk. Waar maken we ons druk over dan? het nee, is een gevoelig want, punt, toch, ja, bij jou, Sipko Schat? Sipko Schat is een heel gevoelig punt. Want het, het, blijft, het is en blijft gewoon fraude. Ja. En je moet erop kunnen vertrouwen. Maar ik bedoel, dat, het is dat, ook de man die jou ooit heeft ontslagen, toch? Het is ook de man die ons... Oh, dus goed dat die die weg is nu, begrijp ik. ik. Ja, ja dat, dus, genoegdoening dit hier. Nou, genoegdoening. Ja, de mensen zien je wel trouwens. Want je bent ja, op de dat. Ik heb gezien dat er weinig empathie... Te, vind, te vinden was bij deze Wat, vond je, maar, maar, wat vond je bij Nieuwsuur dan? Dat nee, maar kijk, luister, Mijn voornaamste probleem is dat meneer Sip van Schat... Die, die, uh, die verdedigt de belangen van investmentbanking. Mm -hmm. Dat is het zakenbankieren. En laten we niet vergeten dat een Rabobank... dat 59.000 mensen werken in wat wij noemen retailbankieren. Die verstrekken ja. jouw hypotheek of die verstrekken leningen aan bedrijven. Dat is niet het werkterrein van meneer Schat. Dus die deed echt het zakenbankieren. Ja. Hij was verantwoordelijk voor het juist vaststellen van die rente. Dat heeft hij niet goed gedaan. Dus ik vind nee. het voorkomen terecht dat hij is opgestapt. Had meteen moeten gebeuren. Ja. Ik vind het een fout weer van de Nederlandse bank. Dat ze eerst gedacht hebben van... We overlaan alleen maar ja. Moerland. Want die gaat toch met pensioen. Ja, die was Daar trapt natuurlijk niemand in. Nee. Nou, dus ik ben heel blij dat er echt echt schoon schip is gemaakt. Okay. Maar, maar Rabobank hielde er al twee jaar rekening mee. Het stond al twee jaar op de balans, toch? Dat dit uh, ging gebeuren. Dus, uh, ze, hebben, ze hadden een voorziening ja. voor de helft ongeveer. Ja, ja, ja ze aan het ja, ja, maar, maar daarom die verbazing die we dan opeens kregen... toen uiteindelijk die boete opleverde, was een beetje gespeeld natuurlijk. Nou, die natuurlijk. verbazing was voor mij... Uh, de verbazing voor mij was vooral de hoogte. Want het is de op ene hoogste boete die gegeven is... door, uh, door, dit, uh, door de autoriteiten. Alleen de Zwitserse bank UBS, heeft een hogere gekregen. Dat zegt dus iets dat dit echt dat het niet één persoon was binnen Rabo... maar dat het een geïnstitutionaliseerd probleem was. Ja. En daar zijn ze echt voor gestraft. Ik wil nog even terug naar de ethiek. Je zegt, er zaten daar mannen die allemaal uh, sorry zeiden. Zit daar echt uh, intrinsiek een andere generatie... die het anders wil doen? Nou, uh, aan de kant van... Uh, bijvoorbeeld... Uh, aan de kant van Van Olven... zit er zeker een SNS. Dat is een, die, die, daar zit een andere, andere, andere persoon. Ik, doe, ik zit zelf in de adviesraad... de raad van advies van SNS Reaal... en ik... Ik hoor hem dus ook in, uh, in, uh, op andere plekken. Oh, maar daar dan ben je hij misschien is... niet helemaal objectief ook over. Hè? Nou ja, dat moet je dan maar zelf, die conclusie, trekken. Ja. Ik zeg het erbij. Ja. Ik zie dat hij graag met zijn SNS weer terug wil naar de roots. Naar die oude bank voor de bondspaarbanken. Oké, okay, dus heb je wel vertrouwen Maar geldt het voor die andere vier ja. Nou, Hamers is totaal nieuw binnen, binnen IRG. Ja, ik, ik, ik, ik zie daar een andere generatie. zitten. Minder oud is anders, hè, want die, maar dat is een tussenpaus. Dan komt hij dan weer terug. Die komt, daar komt echt een andere persoon voor in de plaats. Zullen we even luisteren wat ze vanmorgen zeiden? Graag. Wij zijn niet terughoudend in het verlenen van kredieten. Wij willen ook nou, graag uh, krediet verlenen. Is er geld voor ondernemers met een goed plan? Absoluut. Kredietverlening aan het bedrijfsleven. Als dat op een verantwoorde manier kan, dan doen we het heel graag. We kijken wel met een uiterst scherp oog naar de inherente risico's. Zien we wel dat de businessplannen niet altijd even sterk zijn. Stellen we daarbij te hoge eisen? Wij zijn ervan overtuigd dat dat niet het geval is. De banken zijn er niet om geld naar uh, zaken toe te brengen... waar gewoon onvoldoende eigen vermogen tegenover staat. Nou kunnen wij natuurlijk het geld in zakken buiten de stoep zetten... En dan vindt het ongetwijfeld zijn weg in de economie. Maar de vraag is of het ooit nog wel zal terugkomen. Ja, het ligt niet aan ons, zeggen ze eigenlijk, ja, die gebrekkige nou... kredietverdeling. Ja, nou... Die laatste is interessant. Dat die vraag ging eigenlijk van... Uh, waarom geven de banken geen krediet? Hè? En de bankiers zeggen dan... en ik denk dat dat voorkomen terecht is... Zeg, er, is er is geld om, om, om krediet te strekken... maar wij zien, wij zien geen betrouwbare businessplannen. Als men, wij hebben gewoon weinig vertrouwen... in het huidige, nee. huidige bedrijfsleven. En wij hebben ook de belangen... van spaarders te behartigen. En dat wordt dan wel eens vergeten. Dus ja, Dat banken terughoudend zijn om... Uh, wat zij noemen het geld maar bij de vuilniszak neer te zetten... Ja, ik, ik kan me daar ook zelf als bankier alles bij voorstellen. Luister naar Dit is de Dag op Radio 1 met Thijs van den Brink. I Thanks and ran Far away from all the trouble I accost with my two hands Alone we traveled on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 of Monsters and Man. U luistert naar 'Dit is de Dag' met hier aan tafel Wilfred en Lily Gené, Christa van Wijnbergen, die actie voert om de achtjarige Dennis hier te houden, bioloog Nienke Bijntema en zojuist hoorde u al econoom en oudbankier Peter Verhaar. We Natuur. op één. Ja, we gaan het hebben over dit diertje. Typisch een koolmees. Vond ja. jullie niet? Duidelijk. Ja. Nienke, deze week bericht in de media dat ze een super koolmees uh, gaan fokken. Wat is er aan de hand? Ja, dat kwam wat opmerkelijk in het nieuws. Uh, als je dat leest als uh, nietsvermoedende lezer, dan lijkt het net alsof er een fantastisch beest uh, wordt gemaakt in een lab... en wordt losgelaten in de natuur dat klimaatbestendig zou zijn. Ja, want het ging erover vanwege de klimaatverandering... ging er iets mis bij de koolmees. Op een, een gegeven moment kon hij niet meer eten en moest hij al wel gaan paren. En dat ging dan niet samen. Zoiets Klopt. was het. ja, precies. Um, in de afgelopen pak een beet uh, 30, 40 jaar... is het voorjaar in Nederland een stuk warmer geworden. Bijna 4 graden warmer. En daardoor komen rupsen eerder uit hun ei dan toen. En uh, het rupsen... verhaaltje te knikken? Weet jij dat? Nou, dat, dat heb ik vaker gehoord. Okay. <laughs> die komen eerder uit hun ei. Maar ja. de koolmees die hebben dat, dat, dat daar niks dat, dat, die aan. Op die, Precies. Ze noemen ja. het een mismatch. Die die hebben er dan niks aan. Want die timen hun broeden ja. op de daglengte. En die verandert natuurlijk niet met klimaatverandering. Maar dan zijn die koolmees wel in staat... om zich aan te passen, om te... te uh, dat gaat uh, eigenlijk net zoals natuurlijke, het is een vorm van natuurlijke selectie... waarbij de beesten die wat vroeger gaan broeden... wat meer kans hebben om te overleven. Omdat zij wel uh, uh, kunnen profiteren van de rupsenpiek. Want even voor mijn begrip, Als je rupsen eet, dan kan je beter broeden? Ja, uh, je moet je voorstellen, die rupsen die komen uit hun eitjes. Die gaan uh, bladeren eten. En op een bepaald moment zijn die rupsen op hun piek. Dan zijn er maximaal hoeveelheid rupsen aanwezig. Lekker volgevreten. Wat je ideaal wilt hebben als vogel, is dat op het moment dat jou... Uh, uh, kinderen uit het ei komen... dat er dan een rupse piek is, zodat jij ze optimaal kunt voeden. Oké, okay, dat heeft te maken met de voeding van de kleine koolmeesjes. Ja. Maar als die koolmeesen nou uit het ei komen... op het moment dat de rupspiek al geweest is... wat eigenlijk de laatste jaren het geval is geweest... dan, uh, dan vis je achter het net en dan kun je minder jongen grootte... En dan, dan gaan dan al anders. die kleine koolmeesjes dood. Klopt, ja. En dus nu de superkoolmees? De superkoolmees. Het idee is dat onderzoekers van het NIOO, het Nederlands Instituut voor Ecologie... willen gaan kijken hoe goed kunnen die koolmees zichzelf nou aanpassen aan die, uh, aan die veranderende omstandigheden. Want dieren en planten die zijn best flexibel vaak in wat ze aankunnen. Uh, ze, uh, je, ze is al, er is altijd een natuurlijke variatie in wanneer dieren gaan broeden... en hoe goed ze daarmee kunnen omgaan. En dat, uh, als de dieren die wat vroeger gaan broeden... die hebben dus meer rups tot hun beschikking, grotere ja. kans om jongen voor te... Brengen. En als het daarvan nou een klein beetje genetisch bepaald is... dan zullen die jongen die daaruit voortkomen ook geneigd zijn wat vroeger te broeden. En zo zie je per generatie dat die broedtijd kan gaan opschuiven. Je helpt de evolutie een beetje. Ja, precies. Um, en nu is de vraag, uh, kunnen ze dat bijbenen? Gaan ze net zo snel als die uh, de, de de vroeger De Of ja. niet? Uh, tot nu toe is het, is het idee van niet. Uh, de, de rupsen zijn ongeveer in de afgelopen 30 jaar zo'n... Uh, drie weken eerder uh, uit Drie weken uitgekomen. in dertig jaar hebben we ja. het over? Oh, ja, oh, en oh, de cool, koelmeeser die, die, die, die, die hobbelen erachteraan... die zijn weliswaar zo'n dag of tien eerder gaan broeden maar uh, niet genoeg om het echt bij te benen. Dus nu willen die onderzoekers graag weten... Waar zit, uh, wat, wat voor rek zit daarin? Hoeveel kunnen die koolmezen die broedtijd gaan opschuiven... in de komende tijd? En uh, hoe, uh, hoe snel kan dat gaan? En dat doe je daarom... door die koolmezen te veredelen? Ja, ze gaan ze veredelen. <lacht> ja, je, je moet je voorstellen, uh, in, uh, bij het NIO hebben ze uh, populaties... wilde koolmezen in gevangenschap, al een, een, een, heel lang. Daar doen ze onderzoek naar. Die planten zich goed voort in gevangenschap... En, daar kunnen ze selectie op gaan toepassen. De onderzoekers kunnen bepalen welke vogels met elkaar paren en welke niet... door ze met elkaar in een kooitje te zetten. En hoe selecteren je dat dan? Um, sinds kort weten ze uh, waar precies in het DNA vastgelegd ligt... hoe vroeg een vogel gaat broeden. Dus wat ze ook kunnen doen, als een vogeltje uit het ei komt... nemen ze een druppeltje bloed en dan kunnen ze kijken... wordt dit een vroege broeder of een late broeder? Okay. Dan nemen ze de vroege broeders, die laten ze paren met vroege broeders... En de late broeders laten ze paren met late broeders. En als je dat nou een aantal generaties achter elkaar doet... dan kun je dat uit elkaar trekken. Dan kun je kijken, waar, waar, waar zitten nou die extremen? Hoe vroeg kun je dat krijgen? Ja, en dat gaan ze nu proberen? Dat wij. gaan ze doen. En wat is de verwachting? Dan gaan ze die drie weken inhalen? Uh, geen idee. Ik ben, denk dat ze zelf ook heel benieuwd zijn. Want het is natuurlijk een extreme vorm van selectie die je toepast. In de natuur gebeurt het ook, maar veel langzamer. Uh, ik denk dat ze daar heel graag het antwoord op willen weten. We kunnen ook uh, gewoon zeggen, het is niet zo heel erg als er minder kool mee te komen. Ja, dat kun je zeggen. Uh, dat is een, een, heel, een heel ander heel vraagstuk. Hoe erg is dat? Uh, ik denk dat, dat het in elk geval heel goed is om uit te vinden hoe die rek in elkaar zit, hoe snel dat gaat en hoe ver dat kan gaan. Dat Want er weten. wordt heel vaak gezegd, nou, die natuur die past zich wel aan. Maar is dat zo? Uh, gaat dat snel genoeg? Dat willen ze gaan uitzoeken. Ja. En ik denk dat het heel interessant is om te kijken... als bijvoorbeeld die beesten inderdaad, als je ze een week eerder... of nog, nog een week eerder kunt krijgen, wat dat dan voor gevolgen heeft. Want je gaat natuurlijk selecteren op één kenmerk. Uh, ja. Maar hoe doen die beesten het dan echt in de natuur? En dat willen ze ook gaan onderzoeken. Okay, dat Peter? vind ik hier nou, heel interessant. Wat, wat mij aan. wel interessant is, welke vogel profiteert nou van die... Die die uh, die, vogel, die, die, die drie weken eerder uitkomen. Dat is ook wel een vogel zijn die ja, dan op dat mensen kinderen zijn. Zijn, zijn, zijn nest heeft. Ja, je krijgt verschuivingen die, in de welke, natuur. Welke vogel profiteert hier? Dat van. weet ik niet zo uit mijn hoofd. Ik kan me voorstellen dat er vogels zijn die daarvan profiteren. Ja, die, en als we die en leuk en, vinden, zouden we die, die vogels misschien zijn wat zijn te leuker zeggen. dan ja. Ja. Het Kan ook gewoon een mus zijn, toch? Valt het nou, dat Nou, dat is ook tegen. Ja, of niet. Oh, dit minder kleur? Ja. ja, dat bedoel ik maar. Ja. Maar dan, dan beland je natuurlijk in een etie-discussie... Van willen we graag de soorten die we nu in Nederland hebben behouden? Uh, vinden we dat belangrijk? Ik ja. het überhaupt belangrijk. Ik denk dat het heel, heel belangrijk is om je te realiseren... dat er heel veel rek zit in de natuur. Dat er allerlei systemen kunnen gaan opschuiven. Letterlijk, er kunnen natuurlijk klimaatzones of de, de, de vegetatiezones kunnen gaan opschuiven. Maar komen die dieren dan mee? Of gaan we toch op een gegeven moment gaan, gaan we soorten kwijtraken? Maar of, of kunnen we ook een beetje over een tijdje manipuleren... dat we zeggen, van, nou die koolmeester kan dat, kan dat misschien niet zelf... maar die manipuleren we dan zo dat hij het wel kan? Ja, ja nou, dat is een interessante, <laughs> interessante gedachte. Kunnen we dat een, kunnen we dat nee, dat lijkt me totaal niet realistisch. Weet je, die, die, deze onderzoekers die gaan dat nu doen met enkele tientallen uh, koolmezen. Uh, ontzettend interessant om, om die fundamentele vraag te beantwoorden. Ze gaan ze ook loslaten in de natuur om te kijken hoe ze het daar dan doen. Maar om nou te voor te stellen dat je daar een soort mee kunt redden... nee, absoluut niet, want dat zijn dan een paar tientallen beesten... op, op, op populaties van tienduizenden wilde beesten... die, die uh, eigenschappen die je erin hebt gebracht... Die, die verwateren op een gegeven moment heel snel ja. weer... Vind je het wel kunnen, ethisch? Nee, ook niet. Nee, ik denk dat we veel beter uh, onze aandacht kunnen richten... op andere aspecten van die klimaatverandering. A, natuurlijk voorkomen dat het gebeurt. Maar B, uh, als het dan gebeurt, zorgen dat je uh, je natuur op zo'n manier beschermt... dat, dat uh, natuurgebieden robuust genoeg zijn om die beesten een plek te blijven uh, Door de meerups in te stoppen? Door de mirups in. Nee, nee, nee. Ik bedoel dat je, dat je zeker onder omstandigheden waar je het moeilijk maakt voor dieren om in ons lang te overleven, dat je dan moet zorgen dat je natuurgebieden behoudt en, en, en niet Maar heeft die, rups, die, die, die die kleine rupsjes hebben, daar krijgen daar geen eten van, toch? Nee, maar je moet, je moet die ecosystemen zien als een, als een dynamisch geheel die van, van heel veel factoren afhankelijk zijn. En alles hangt met alles samen in de natuur. Dus als je ergens aan één knopje draait, hmm. dan kan dat ergens anders hele grote gevolgen hebben. En mijn standpunt als, als bioloog als, is dat ik vind dat je er zo weinig mogelijk aan moet zitten. En ik vind absoluut niet dat dit... Maar dan kan je dus de knopjes kwijtraken. Dat kan de consequentie zijn. Ja, maar je, je kunt het niet oplossen door dit soort, dit soort dingen. Te, het is een, een toekomstscenario wat helemaal niet realistisch is. Dat zou veel te duur zijn, veel te groot schaal zou je het moeten doen... dan zou je de halve dierenpopulatie van Nederland in gevangenschap moeten gaan. Ik vind het ook helemaal niet een relevante nee, vraag, eerlijk het schiet, gezegd. Het schiet allemaal niet op. Maar wat ze nu gaan doen, vind je dat wel goed? het vroegbroeder en laatbroeder? Ja, dat vind, ik, uh, dat vind ik heel interessant. Het is heel belangrijk om te weten, want iedereen zegt... van nou dat kunnen ze best bijbenen, die dieren, die passen zich wel aan. Ik vind het heel goed om er de vinger op te proberen te leggen. Wat, hoe, hoeveel rek zit erin? Hoe snel gaat dat? Kunnen ze dat ooit bijbenen? En, en, en is het realistisch om te zeggen... Nou, twee graden vinden we, vinden we nog kunnen, maar drie graden is te veel. Waar is dat op gebaseerd? Dit soort onderzoek van deze onderzoekers... draagt bij aan het beantwoorden van dat soort vragen. En dat is iets waar beleidsmakers weer heel erg uh, concreet kunnen. Hoe krijg je kinderen aan de spruitjes? Lily en Wilfred Genees schreven er samen een boek over. Dit is Radio 1. E. Het is half drie. Hier is Renate Evers met het NWS journaal Het ministerie van Defensie heeft vanaf eind 2016 nieuwe onbemande vliegtuigen. De vier drones kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om informatie te verzamelen in gebieden waar Nederlandse militairen zitten, maar ook in Nederland om hennepkwekerijen op te sporen. Bij een boerenprotest in Frankrijk is een brandweerman omgekomen. De boeren blokkeren snelwegen rondom Parijs. De brandweerman botste met zijn auto tegen een vrachtwagen. De minister van Transport eist een onmiddellijke opheffing van de blokkade... maar de boeren blijven staan. De man die vanmorgen werd aangehouden bij het kantoor van de Turkse premier Erdogan... had een nepbom bij zich. De man zou schulden hebben en daar met zijn actie aandacht voor hebben willen vragen. Hij had de politie gewaarschuwd dat er een zelfmoordaanslag zou worden gepleegd. En twee directeuren van een vis- en mosselgroothandel uit Ierseke zijn gearresteerd op verdenking van fraude. Ze zouden valse facturen hebben gemaakt... en de vis- en de mosselen op de zwarte markt hebben verkocht. Hoeveel geld de mannen hebben weggesluist, wil de FIOT niet zeggen. En tot zover het nieuws. Ja, er is verkeersinformatie, Wijnland-Swaan. Van Brie heeft even opengestaan bij Rotterdam. Het veroorzaakt files op de A16 vanuit Breda... voor de Van Brie 3 kilometer... en de andere kant op vanuit Rotterdam 4 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag met hier aan tafel. Lily en Wilfred Genee, economen en oudbankier Peter Verhaag, bioloog Nienke Bijntema en Christen van Wijnbergen. Zij voert actie om de achtjarige Dennis uit Burundi hier in Nederland te houden. Nou, hij komt eigenlijk uit Zwolle, hoorden we net. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar onze website ditistedag.nu. Ik ben Jeffrey en ik ben 126,4 kilo. Kinderen kun je niet op dieet zetten. Kinderen kun je alleen maar bewust laten worden van het eten wat goed voor ze is. Mijn probleem is dat ik geen gezonde dingen eet, maar dat ik sneller de slechte dingen kies. kroontje hamburgers, met grote bloemers, mayonaise en zijn dat kipsateetje. We gaan eerst even allemaal wat sla eten. Daarna krijgen jullie pannenkoeken. Ik wil geen sla. Ik wil geen ijsparka. Nou, ik wil eigenlijk helemaal geen sla. Nee, Jack is, is vies, dik. Uh. <tie> Lili en uh, Wilfred. Nee, jullie nee, joh, joh, hebben samen het boek Vullen of Voeden geschreven. Zullen we eerst dat huwelijk even doen? Dat vond ik wel intrigerend wat jullie daar aan het begin over zeiden. Het valt niet mee om samen een boek te schrijven, Lily. Ja, het was toch wel een beetje een uh, zwangerschapsperiode en een uh, bevalling. Het was wel intensief. Want waar zit hem dat precies in? Op welke manier is het lastig om dat samen te doen? Um, nou ja, ik heb natuurlijk s'nachts best wel veel zitten skypen... met allerlei uh, ervaringsdeskundigen. Het was een soort scriptie, dus veel onderzoek gedaan... En uh, ja, Wilfred heeft nou, die heeft gedaan, gewoon hè? 80, 100, 120 uur per week ingestoken. En die is er echt fulltime mee bezig geweest. En ik heb ook nog een baan, we hebben ook nog gezien. We proberen ook vooral de kinderen ook heel veel aandacht te geven. Ja. Dus Liddy ging vooral s'avonds en s'nachts werken. Ja. Nou ja, dat... En dat, jij overdag? Tussendoor borstvoeden. Ja, en ik werk dan ook nog s'avonds nu. Nou, dus ja, we hebben het allebei heel intensief druk gehad in die periode. Maar het was vanuit een intrinsieke motivatie ja. met een doel waarvoor we allebei stonden. Dus eh, wat dat betreft komt het dan uiteindelijk ook wel weer goed. En, maar, en wat is dan die intrinsieke motivatie? Uh, nou ja, goed, op een gegeven moment uh, ja, zijn wij... samengevat mag ik het doen? Ja. Uh, ja. Gaat het meer... thuis ook zo? Nee, nee, nee. Omdat, uh, het, gaat, het gaat steeds om die boodschap. En ik merk dat die boodschap heel snel verloren gaat. Het gaat om een klein beetje bijdrage. We hebben bewust... echt tien minuten, het komt echt goed. Aan bewustzijn op het gebied van voeding. En met name voor kinderen. En daar een kleine bijdrage aan kunnen leveren. Dat is eigenlijk onze doelstelling, toch? Zo zeg ik het toch. Ja, en nee, je moet het ook zelf doen. Nee, hè? Ik heb het bij deze gedaan. Nee, heb bij deze gedaan. Dus, uh, we hebben eigenlijk onze ervaring en de ervaring van heel veel andere mensen die uh, aan dit boek meewerken. En het zijn er echt heel veel die er belangloos aan meewerken. Gedeeld in deze gids. Om, om mensen iets meer bewust te zijn. En ik hoorde net ook dat het niet kan dat je kinderen niet kan dwingen. Je moet ze bewust maken. En dat is wat we proberen te doen. Want wat is het probleem precies op dit moment? Ja, het is niet. Het boek is niet vanuit een probleem, uh, probleem ontstaan. Maar goed, als je het over problemen wil hebben, ja, obesitas, uh, veel allergieën. Uh, zie je steeds meer onder kinderen. Uh, wij hebben ons meer gericht op uh, die window of opportunity de eerste jaren. Eigenlijk uh, voordat je überhaupt uh, denkt aan het, ja, het starten van een gezin. Uh, dat wordt wel eens uh, ja, onderbelicht. En, uh, Want juist die eerste jaren zijn heel belangrijk? Ja, ze zijn heel belangrijk. Dat, ik denk dat uh, ja, biologie aan tafel dat ook uh, wel kan beamen. Dat, dat we weten het allemaal. Dat je de eerste, jaren, de eerste de kinderen, duizend dagen duizend voor een kind ja. zijn echt heel... Ja. daar kun je een heel groot verschil in maken. Dus, de basis die je daar weg is heel belangrijk. Sommige ja. dingen zijn natuurlijk genetisch bepaald. Uh, ik heb ook ja. ontdekt door het onderzoek dat het epigenetica heel belangrijk is. Epigenetica? Ja, het is een heel duur woord, maar dat is echt de omgevingsfactoren, zeg maar, ook na de geboorte. Uh, dus het knuffelen, vasthouden, uh, babymassage... Borstvoeding. Uh, borstvoeding. Uh, nou, als je het kan geven. Want als het stress veroorzaakt, uh, zijn alternatieven beter. Oh, dan is het er niet goed. Uh, je kan nee. beter friet eten en gelukkig zijn, denk ik... Uh, dan uh, heel erg op, uh, op alles letten en vervolgens heel veel stress hebben. Stress is natuurlijk funest voor je lichaam. En als een baby stress ervaart doordat het baby geboren wordt... Uh, Moeder in een postnatale depressie uh, komt. Overigens heb ik begrepen dat dat ook te maken kan hebben... met uh, onvoldoende vetten, dus voeding, van de, van de moeder zelf. Okay. Uh, dus heel interessant eigenlijk. Je, kan veel, je hebt er veel invloed op, laat ik het Meer zo zeggen. Meer dan je dacht. Misschien. Meer dan ik ja, dacht. Tweede vraag. Ja. ja, hij knikt steeds. Voeding, absoluut. Ik heb kinderen van 14 en 17. Wij hebben vanaf dag 1 geprobeerd, wat ik al noem, met mate te doen. En uh, en, voeding en plezier in eten. Ja, exact. Dat was essentieel. En, en, ja. en ik heb altijd oh, gepraat. Ja, ge plezier in li liever, liever iets minder eten, ja. maar meer kwaliteit dan andersom. En dat heb ik vanaf dag één hebben we ja. dat gedaan. En bij ons wordt er worden geen hamburgers. Nou, hamburgers recht. Welke kinderen daar heel veel plezier in hebben. Ja, maar ze hebben van lekker eten ook heel ja. veel plezier in. Je hoeft het niet al gedachten gedacht te doen Thijs Dat is ja. ook ons motto: meer groente, meer fruit, meer water, maar varieer. Je mag best zo nu dan ook een hamburger eten, maar ja. probeer het ook eens ja. een dag gewoon met wat onbewerkte groenten te doen en fruit en probeer daar eens aan mijn rekening mee te houden. Onbewerkt ja. is dat zelfs biologisch. Nou, hoeft niet altijd biologisch. Ja. Te wat is onbewerkt? Je hoeft er niet heel veel suiker en additieven aan toe te voegen om iets lekker te maken. Dus mensen zijn soms verbaasd hoe je ook alternatieven hebt. Ja. Die net zo lekker zijn. Nienke, ja. ik wil jou nog even over, over de eerste jaren. Ja, ja, daar heb ik nu wel al ervaring mee. Ik heb een tweejarige en een driejarige thuis aan tafel zitten. En dat is niet altijd gezellig, moet ik zeggen. Nee. Dus ja, ik sta er helemaal oh. achter. Je moet het vooral gezellig houden. Maar wij vinden wel altijd dat er minstens drie happen van alles geproefd moet worden en zo. Ja. Dus dat is heel lastig om nou dat ja, gezellig dat te doen houden. dat doen wij thuis ook. En dat doen we nou bij sommige dingen al veertien jaar. <laughs> en dat moet nog steeds. Ja? Moet je er niet een keer mee stoppen? Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik, we zijn het druk aan het uitvinden. Want ik krijg nu van de crash het advies van laat het af en toe eens gaan. En kies nou één of twee dingen per dag waar je, uh, op alle, waar je op de slakken zout legt. En laat die andere dingen gaan. Houdt het wel gezellig. Als jij niet wil eten, dan eet je toch niet. Maar dat stuit mij toch tegen de borst hoor. Ik vind okay. dat ze echt wel even die brokken broccoli... in Maar toch, ja, uh, ja, dat we zegt onze ook weer bij ons kinderen eerst voeden, dan vullen. Dus uh, Toos hebben we ook geïnterviewd. Jij jullie een, hebben een aantal de... mensen geïnterviewd in ja, het boek. Ja, zowel BN'ers en niet bners uh, en die zegt van ja, eerst zorgen dat ze wat groente en fruit binnenkrijgen. Dus dat moet zij voeden. En uh, daarna kunnen ze ook allerlei andere dingen uh, tot zich nemen. Ja, mevrouw van Mijnberg, hoe gaat bij u thuis? Nou, wij zijn, ik zit met een acht- en een tienjarige. Ze hebben. Nog één hap moeten doen. Dus één waren, twee half moeten. Dus twee waren. Wij zitten aan de, acht, en de tien happen. Ja. Ja. Ja. Maar het grappige is, want de boodschap meer groente meer fruit. Daar werd van gezegd van een week een paar keer van ja, maar ja, dat is toch zo logisch. Wij zijn in zega met de Greenery, die ons ook ondersteunt. En die zegt ook van ja, maar het blijkt dus dat wij nog elk jaar 5% minder groente en fruit consumeren in Nederland. Minder met z'n allen. Ja, met z'n allen, maar ook zeker kinderen. Met twee goede eetlepels, fruit, groente kun je al het verschil maken. En dat, daar komen de meeste gezinnen in. Verschil op. tussen wat en wat? Sorry, dat, dat, je zegt het verschil maken tussen dat, wat, en dan, wat? Dan krijg je dus de voedingsstoffen binnen die, die je nodig, nodig hebt om, ja. om goed te kunnen functioneren. Maar in de meeste gezinnen wordt dat niet gehaald. En dat, en dat baarde ons ook een beetje zorgen. Kijk, ik heb dat in dit dingetje meegenomen: hoe gaan we met vet, vetzuchten van kinderen te lijf? Meer dan 40 miljoen kinderen onder de vijf zijn te zwaar. En in Nederland hebben ook steeds meer kinderen daar last van. Ja. En, en nogmaals, wij zijn niet deskundig. De mensen die in dit boek aan het woord komen, die zijn deskundig. We hebben heel veel mensen die dat als dagelijks praktijk hebben, die daarmee bezig zijn. En die hebben wij allemaal bij elkaar gebracht. Bekende en onbekende mensen, en ouders die verhalen vertellen. Heel veel recepten. Maar vooral ook bedoeld om te laten zien dat het. Nou, Lily noemt het een beetje entertainment. Dat eten inderdaad leuk kan zijn als je ermee omgaat. En dat bewustzijn bij onze dochter, waar we het net een beetje. Je vindt het nog steeds lastig bij jouw kinderen. Ja. Maar probeer haar ook de consequenties uit te leggen wat het kan zijn hoe je, je dan kan voelen. Ja. Er zijn twee en drie, hè? Ja, ja, goed man. Ja, dat is dus vier. Zeggen we zeggen altijd van uh, als je dit en dat niet eet dan vallen straks je tanden uit je mond. Is dat nou, zo goeie? extreem is het misschien? Maar <laughs> ja. Dat soort dingen doe je niet. Of nou, wel? Ja. We. ja? Oké. Okay. Ja, Bangmakerij. Hoor. Ja, absoluut. Ja. Ja. Zijn jullie zelf ook anders gaan eten? Ja. Ja, zeker ik. Liddy was al redelijk goed bezig en uh, ik geef eerlijk toe dat ik niet bepaald de gezondheid Maar je bent minder brood gaan eten ook, oh, las ik. Ja, klopt. Dat is weer die Belg, die Chris Burg, toch? Ja, die alleen. Dat je en Chris Verburg zegt dat je volgens mij helemaal moet stoppen met brood. Dat hoeft ook niet. Alleen dit kun je ook weer iets met maten doen. Maar ik had elke ochtend, maar mijn vader was vertegenwoordigd bij Vans Hagelslag... Elke ochtend had ik drie boterhammen met Vans Hagelslag. Vanaf mijn tweede. <laughs> echt waar? En dat heb ik echt tot een, een jaar anderhalf jaar geleden gedaan. Elke ochtend. Elke ochtend. Brood. Bruin brood. brood. Oh, dat wel. Hm. Okay. Maar elke ochtend drie boterhammen met hagelslag. En Dan daar ben ik nog best goed gestopt. uit ja Ik bedoel, jij de weet ook... De, de, de, de kantines bij de omroepen zijn ook niet altijd ideaal. Je kon lang niet altijd in het verleden goede slaas... en al dat soort dingen krijgen. Maar om nu een beetje daarin mee te gaan. Merk ik ook aan mezelf dat mijn, uh, mijn energiehuishouding is heel anders. Ik heb veel minder van die dips aan het einde van de dag. Maar wat dat eet ik... je dan wel nu, is morgens? Uh, fruit, heel veel fruit. Uh, omeletje of zo. Uh, soms glutenvrij crackers. Of, avocado. Uh, avocado. Dat soort zaken oh. allemaal enzovoort. En het aparte is ik dacht dat ze allemaal wel niet lekker zijn. Verschrikkelijk. En Lily heeft bijvoorbeeld voor daar in Amersfoort... waar we gisteren onze lancering hebben gedaan... heeft een heel nieuw uh, menu aangemaakt. Dus naast het bestaande menu heeft zij samen met de kok... Daar een heel menu van gemaakt op basis van ons boek. En ik dacht, nou, ik mij benieuwd of dat lekker is. Ja. Maar ik, ik mocht het van de week allemaal proeven. En het is echt hartstikke lekker. Maar je en... doet het niet veel langer. Want een boterham met haagslag is zo gesmeerd. Maar voordat je al dat fruit geschild hebt... Nee, dat valt heel erg. Maar is echt wat onzin. Excuus. Ja, nou, ja. Dat, het, dat was echt ik, een Ik kan het met jullie ja. eens. Want wij, ja. wij, in ieder geval de, mijn vrouw zorgt ervoor dat wij eten elke dag maagver zo'n smoothie. Ja, het is gewoon goed, goed, ja, simpel. Ja, maar het gaat heel veel. Ja, Het is wel leuk Als die ja. kinderen mee mogen doen, die kinderen er mee willen. Die vinden het geweldig. Je hebt het zo geschild. Even in die blender. Even aan. En je drinkt het op. En je hebt heel veel fruit krijgen. het heel zo is dat die kinderen mee mogen doen. Als er op die manier bewust van maakt, dan heb je ook naast op de aarde. Ja. En en er staan ook hier ook allemaal methodes... in hoe je kinderen dat kan enthousiasmeren. Ja, praktische ja. tips. Ook dat ze ook wat meer water drinken. Je kan ook fruit in het water doen. Je kan het water Precies. opleuken. Dat kunnen ze zelf erin gooien. Ja. Dat vinden kinderen vinden niks leuker dan met water spelen. Een grappige... Dus ervoor, laat ze ervoor, ook met ervoor. water spelen... of een keer kapot gooien in de keuken. Maak er een beetje een rommeltje Is van. Is het duurder... Ja, dat, is, dat wordt ook altijd gezet. We hebben het boek, heeft een vriendin van mij aan meegewerkt. Zij is alleenstaande moeder en uh, gewoon weinig geld. En zij eet al 15 jaar uh, biologisch. Ze, ze kijkt gewoon goed op aanbiedingen regionaal. ik kan naar de markt. Soms is het, durf ik nog te zeggen dat het zelfs ook goedkoper kan zijn. We hebben het ook laten uitrekenen. Er uh, zit een gerecht in het boek die nou, gemiddeld 10 uh, euro, 12 euro kosten. Dat kan je dan met z'n vieren van eten. Dus ja. Dat gaat dan en er weer. staat een poeplijst ja. in. Dan zul je zeggen, een poeplijst? Ik, ik ga nou ik, juist dat buiten ja, de, de brek halen. met zag volgende gisteren vooraan. die actie van 3FM uh, met Serious Requesten met het glazen huis. Die, die hebben daar ook aandacht aan besteed. Je kunt dan, uh, aan, de, aan de stoelgang van je kinderen zien hoe de darmen werken. En de darmen, ja. daar staat ook ja. een hoofdstuk over in, zijn zo belangrijk. Dat zijn je tweede hersenen. En daar kun je zoveel van aflezen. En ik zag gisteren toevallig dat ze daar een hele actie voor hebben opgestart. Okay. Dat al die kinderen naar naar de wc moesten gaan en moesten gaan kijken. Maar dan kun je zoveel uit aflezen. Dat, dat wordt hier ook in beschreven door een aantal deskundigen. Nou ja, En als je het weet, ga je er ook iets meer moeite voor doen. Dan, uh, en als je dan eenmaal in het ritme zit... dan duurt het ook uh, helemaal niet meer zo lang. En dat is zijn. eigenlijk ook de boodschap van... kijk, uh, onderzoek het een keer. In plaats van van tevoren hebben we natuurlijk allemaal mening erover. Nou ja, gaat nou eens gewoon proberen. Het ja. gaat, trouwens, dat jullie dit hebben dit aangeboden aan Johan Derkse, klopt dat? Johan Derksen heeft de opening ja. gedaan. Dat is ook wat. De, de, hoe gaat het goed tussen jullie? Die voeding heeft heel veel goed gedaan tussen ons twee. Het grappige is als Johan, Johan meer Echt eet... Serieus, ja? Als Johan meer eet is hij ontzettend uh, te handelen. <laughs> en als hij, en dan binnenkort gaat hij weer in zijn afvalperiode zitten. En dan wordt het weer ruzie, dat weet ik nu al. Dat weet Lilly ook inmiddels al. Bij Johan jo en ik dan wordt hij kriegel en hij wordt hij een beetje geïrriteerd. Dat en dan, heeft te maken met of hij aan het afvallen is of dat hij mag eten. Als, als, is, is, als hij in zijn afvalperiode zit, dan is hij vaak moeilijker hanteerbaar. Dus als we dan de discussie opzoeken, dan worden ze wat harder en feller. Nou, we weten allemaal hoe dat gegaan is afgelopen jaar. De dus, uh, ja, <laughs> voeding heeft natuurlijk ook invloed op gedrag. Maar ik dus, moet wel uh, zeggen, Johan <laughs> heeft ons mede geadviseerd. We wilden het in eigen beheer doen. Toen zei Johan, moet je niet doen. Ja. Zorg er nou voor dat je een goede uitgever vindt. Heeft hij ons bij geholpen ook? Want dan kun je de slagkracht voor elkaar krijgen. En wat je... zei hij gisteren? Nou, het grappige was, hij heeft een heel positief verhaal ja. verteld. En heeft ook gezegd, uh, de genees verbinden zich alleen aan kwaliteit. En ik sta hier ook volledig achter. Toen werd hij geïnterviewd door SBS Shownieuws. Maakte hij één grap. En die grap is de hele avond uitgezonden. Namelijk dat ik elke bittige garnituur op vreet die voorbij komt. En dat vond iedereen heel grappig. Maar die kwam met elke uitzending voorbij. Terwijl Johan daar echt tien minuten lang echt hele mooie dingen heeft gezegd. Op een gegeven moment ook... Uh, nou ja, dat nou, is, uh... lijkt het lijkt zo onjohans aardig. Hij <laughs> zeg maar. ja. wist ook niet wat je hoorde. Nee, maar het is wel top dat hij er ook gaat staan. En dat geeft ja. iets aan. debatteert de Kamer over het kinderpardon. Staatssecretaris Steven zou dat ruimhartig gaan uitvoeren... ...maar kinderombudsman Mark Dullard en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... ...vinden dat hij dat helemaal niet doet. Aan de telefoon is Jos Wiene van de VNG, de Vereniging, van Nederland in de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En bij ons in de studio is ook Christa van Wijnbergen... ...een van de mensen achter de petitie voor de achtjarige Dennis uit Utrecht. Goedemiddag, hartelijk welkom Jos Wiene ook. Wat is precies het probleem, meneer Wiene? Nou... De staatssecretaris heeft een regeling gemaakt voor het kinderpardon... waar een aantal voorwaarden bij zitten. En een van die voorwaarden dat is dat... Um, uh, de mensen moeten de afgelopen jaren onder Rijkstoezicht geweest zijn. Dus het, ze moeten constant eigenlijk geweest zijn in locaties waar het Rijk uh, het beheer over voerde. En het pardon dat gaat dan over dat ze hier al een tijd zijn... eigenlijk ja. weg moeten, maar toch mogen blijven? Ja. Precies, okay. dat gaat over kinderen die dan mogen blijven. En dan moeten ze dus uh, in die uh, periode dat ze hier waren altijd onder Rijkstoezicht zijn geweest. En er zijn kinderen die uh, hier in Nederland geboren zijn, die altijd in Nederland geweest zijn. Uh, maar die een tijd lang niet onder uh, Rijkstoezicht geweest zijn, maar onder gemeentetoezicht. Omdat uh, er ook uh, gemeentelijke opvangvoorzieningen zijn. Want dan zit je ja. niet in een officieel asielzoekerscentrum, maar in een lokale opvang ergens of zo? Ja, ja klopt. Oké. Okay. En daarvan heeft de uh, staatssecretaris gezegd van die sluit ik uit. Die uh, ga ik uh, niet onder het kinderpardon laten vallen. Dus ze voldoen aan alle voorwaarden. Ze zijn zo lang in Nederland. Uh, ze hebben de leeftijd waar het om gaat. Uh, alleen ze zijn uh, in een gemeentelijke opvang geweest en niet in de rijksopvang. Maar wat is dus de gedachte ze... daarachter? Waarom zouden die niet mogen blijven? Uh, ik denk dat we um, precies weten doen we het niet. De staatssecretaris geeft als hoofdreden dat hij zegt van het staat niet in de regeling. En dat heeft alles op ja, de, de rekening, ja. We hebben de uh, afspraak in het regeerakkoord tussen Partij van de Arbeid en VVD. De VVD wilde helemaal geen kinderpardon. De Partij van de Arbeid wel. Toen hebben ze met elkaar afgesproken: nou, er komt een kinderpardon. Dan hebben ze precies beschreven van, nou, in deze gevallen. En iemand heeft toen opgeschreven: uh, zoveel, uh, ze moeten altijd onder Rijks toezicht geweest zijn. Ja. Over, nou, over hoeveel kinderen taas... gaat het die niet onder Rijkstoezicht vielen, maar wel in Nederland waren? Um, de, het totaal aantal is 300 en daarvan waren er 44 uh, die wel onder gemeentelijk toezicht vielen. Dus wij zeggen van nou, uh, degene die niet aan het criterium voldoen waren er zo'n 300. Dus die zijn niet al die tijd in rijksopvang geweest. En daarvan zijn er 44 waarvan wij gezegd hebben... van die waren wel in gemeenteopvang en laat die nou ook gewoon eronder vallen. Ze zijn gewoon in het zicht van de overheid geweest. We weten dat ze in Nederland waren. Ja. Waarom zou je die uitsluiten? Alleen omdat dat in de afspraak niet is meegenomen in de tijd. En, en die, even Voor mijn beeld, wilt u nou een extra, pardon, voor die 300 of voor die 44? Wat wij vragen is om in ieder geval uh, degenen die onder gemeentelijk toezicht geweest zijn... om die ook... Uh, dat die zijn die te 44? Die anderen die andere kunnen wij niet overzien, maar die 44 wel... want die zijn onder gemeentelijk toezicht geweest. Oké. Okay. Christa van Wijnberg, u bent de moeder van het beste vriendje van de achtjarige Dennis... en initiatiefnemer van de petitie Dennis moet blijven. Wat maakte dat u dacht ik moet in actie komen? Um, We hebben afgelopen vrijdag gehoord dat uh, Dennis naar het uitzetcentrum in Burgen, Friesland, moest verhuizen. Afgelopen woensdag, dus gisteren had hij zich daar moeten, zich moeten melden. Dat is als een bom ingeslagen bij ons in ons gezin. En op school is dat, uh, is dat heel hard aangekomen. En uw zoontje is bevriend met Dennis? Om, mijn zoontje is het beste vriendje van Dennis. Dennis is bij ons kind aan huis. We hebben hem 2,5 jaar geleden leren kennen toen hij in Utrecht kwam wonen. En we, zijn ons enorm we zijn enorm geschrokken dat hij uh, op zo'n korte termijn hoorde... dat hij abrupt moest verhuizen. Want wist u dat er wat speelde, dat het eraan zat te komen? Hij wist dat het kinderpardon in eerste instantie was afgewezen. Dennis zelf wist dat niet. Okay. Die, die, die wacht op de definitieve beslissing. Die, heeft, die zit in een AZC, die ziet andere kinderen wel verhuizen. Vraagt wel eens, en ik, wij moeten nog wachten op de definitieve beslissing. Maar voordat die definitieve beslissing gevallen was... zijn zaak loopt nog, voordat het beroep afgerond was... Uh, hoorde hij afgelopen vrijdag dat hij zich woensdag gisteren dus, had moeten melden in Friesland... in een uh, op vertrekgerichte gezinslocatie... Okay. En dat is, is, is hard aangekomen. En toen dachten we we gaan iets doen. En dan ben je in eerste instantie heel machteloos... en dan denk je, kunnen we iets doen, kunnen we iets doen? Mijn zoontje natuurlijk ook helemaal overstuur, ja. brullen... zeggen, mama, maar Dennis is toch acht... en acht is meer dan vijf. En hij, ik had, die, hij had begrepen, vijf, vijf is toch... als je vijf jaar in Nederland was geweest... Ja, precies, dat was het criterium toen. Dan mag je blijven. Maar en dat dus hadden wij niet, ook in begrepen. Niet, in rijk, niet onder Rijkstoezicht gestaan, althans niet de hele tijd? Ja, niet de hele tijd onder Rijkstoezicht gestaan. Wat, wat ik zelf heb begrepen, is dat dat vanaf 27 juli 2010... want daarvoor konden wij uh, wel... Uh, Uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen op straat zetten. Daarna heeft de rechter gezegd: ja, dat is, dat is onmenselijk. Dat mm. mogen we helemaal niet doen. Dus uh, bij het kinderpardon staat dat sinds die tijd uh, kinderen onder rijkstoezicht hebben moeten gestaan. Maar ja, de toenmalige minister heeft ook gezegd: uh, kinderen die toen al uitgeprocedeerd waren op straat gezet, die neem ik niet meer op. Dus het is heel moeilijk ook om aan dat voorwaarde te oh ja. doen... buiten dat kinderen nooit kiezen waar ze wonen. Nee, Zij besluiten vaak, niet wie uh, hun opvangt of waar ze gaan wonen. Nee. Dus als het kinderpardon echt is voor kinderen die hier vijf jaar wonen... en die zijn geworteld, dan wil je ook graag uh, dat ieder kind daaronder valt... die hier minstens vijf ja. jaar woont, geworteld is. TV Utrecht heeft Dennis geïnterviewd. Laten we even luisteren. Ja. Voetballen, zwemmen, spelen met mijn vrienden. Hij zit bij mij in het voetbalteam en hij is mijn beste vriend dat ik mag blijven en dat ik niet teruggestuurd naar mijn eigen land. Dennis moet blijven. Ja, u bent handtekeningen aan het verzamelen. We zijn handtekeningen aan het verzamelen. Ja, ik, dit is afgelopen maanden dus geweest op school in de klas. Uh, toen moest Dennis dus vertellen aan zijn vriendjes en aan zijn uh, andere klasgenootjes, vriendinnetjes daar. Overmorgen ben ik er niet meer. En dat is niet alleen bij Dennis natuurlijk heel erg hard aangekomen. Dat heeft ook een enorm effect op al die andere kinderen. Iedereen kent hem. Ja. Uh, op de voetbaltraining uh, maandagmiddag. Uh, je, je schrikt. Je kunt het niet uitleggen aan de achtjarige. Want nee. hij is hier geboren. Hij heeft hier altijd gewoond. Uh, waarom mag Dennis niet blijven? We dat het emotioneert u, zie ik. Uiteraard niet alleen mij, dat heeft ont heel, veel, heel veel mensen die ja. Dennis kennen. Gewoon, ja, wat ik al zei, we zijn ons rot geschrokken, we zijn ja. een petitie begonnen. Je bent de eerste heel erg machteloos, je denkt, kan niemand meer bereiken... Nou, wat doen we nou op een zaterdag als we dit horen? We hebben het zaterdagmiddag ons zoontje verteld en op zondag dachten we... Ja, laten we toch proberen om te voorkomen dat hij in ieder geval... in Utrecht, in zijn vertrouwde omgeving, af mag wachten... Tot dat hij echt totdat moet, het beroep ja. van de rechter uitgespeeld is. En totdat ja. we weten of hij nu wel of niet mag blijven. Totdat we weten hoe dat reisopvangcriterium geïnterpreteerd dat, wordt. Tot nu toe is dat niet gelukt? Uh, nee, we hebben, uh, aan het eind van maandagmiddag is gelukkig wel gezegd... dat uh, de rechter nog een keertje gaat kijken of hij mag blijven in Utrecht... totdat het beroep afgerond is. Dus de overplaatsing is in ieder geval uitgesteld tot 30 november. Maar ja, dat is... Hoeveel dagen? Ja, het dat doen nog even. Ja. Beter, waar even. Is dat de... Het is heel kort ook ja, nog maar. Dat gaat snel. Ja. Jij staat ik... net geschudden, te schudden. Ja, ja, de rest van de een hele juridische ja, ik, ik, ik ken de hele juridische achtergrond niet, maar ik, ik, ik, ik verbaas me elke keer over dat wij als zo'n steenrijk -like land. Dat we kinderen die zo, die gewoon ne Nederlander voelen. En als Nederlanders gezien worden dat we, daar niet, dat we dat niet kunnen regelen. Ik schaam me af en toe echt ja. dood voor Nederland. Ja, dat doe... Los van de juridische consequentie. Het blijkt, ja. Dat kan mij dan nou schelen of het rijk is of gemeente ja. is. Maar ik, nee. Lily, ja. ik ben echt voorbij uh, Nee, nou, Ik ben niet hier, niet, niet hier geboren en ik ja. voel me ook geen Nederlander. Dus ik uh, ben Perzisch. Uh, mm. ik vind het soms, denk ik, ja, er is gewoon een beleid uitgestippeld. Het wordt iedere keer veranderd. Dan komt mm. er weer een regering en dat is gewoon... Het menselijke aspect wordt wel eens onderschat. Ik snap natuurlijk ook het economische aspect... Maar het is maar ik begrijp nou zo... dat je geen uitschoning kan maken in dit specifieke geval, weet ik niet. Nee, maar het is nou juist zo dat de regels verruimd zijn. Gisteren werd daar tijdens het Tweede Kamerdebat ook nog weer over gesproken. En, en er werd ook duidelijk dat de Partij van de Arbeid niet van plan is... om het kinderpardon verder te verruimen. Laten we even luisteren naar wat PvdA-Kamerlid Marit Mai hierover zegt. Het kinderpardon, de regeling die we nu kennen, is ruimer dan de regeling voorzitter, die de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid in eerste instantie voorzien hadden. En ik denk dat dit een regeling is die ontzettend mooi is voor inmiddels al die 630 kinderen. En uh, ja, het is heel vervelend. Er zijn altijd grensgevallen en bij de volgende grens is er weer een volgend grensgeval. Ja. Ja, ja. ja. Dat is heel Zichter. makkelijk. Ja. Ja, we ja. De... ja, er zijn altijd grensschuld, dat is zeker waar. Maar als u nu een pardon aankondigt en zegt: kinderen die hier geworteld zijn, die mogen we niet meer uit, die kunnen we niet meer terugsturen, dat is inhumaan. Kinderen kiezen niet door wie ze opgevangen worden, waar ze wonen. Ja. Dan, een pardon is een pardon, dan, moet die, dan moeten we ook geen kinderen meer terug willen sturen. Nee. Deze kinderen zijn vaak al in Nederland gekomen voordat de procedures ingekort waren. Nou, dus dat we kunnen gezegd... er in ieder geval zelf helemaal niets aan doen. Dat Z is volgens mij Ad vast. de ja. Wiener, kunt u nog iets doen, denkt u? Nou, wij dringen er voortdurend bij de politiek op aan... en hebben dat ook uh, heel recent nog weer gedaan... om te zeggen, jongens, wees nou redelijk... Um, en er is geen rationele uh, argumentatie... om uh, deze groep mensen erbuiten te laten... Uh, Wees ruimhartig. De staatssecretaris heeft tegen ons gezegd... ik zal ruimhartig zijn. Okay. Uh, nou, wij beleven dat uh, anders. Uh, deze mensen zijn gewoon onder overheidstoezicht geweest. Ja. Zij kunnen er inderdaad niks aan doen waar ze precies zaten. We gaan uh, met uh, u afwachten hoe zich dat de komende dagen gaat ontwikkelen. Jos Wiener, dank u wel. Harold van der Hurk drukte per ongeluk op de rode knop... tijdens het spelletje Miljoenenjacht en liep daardoor een paar miljoen mis. Zometeen een debat daarover. Tot zo, na drie uur.